I can see I'll have to go I'm changing my address My to cry I have failed to conceal Life, it's no fun When you're hunted By the things that you fear I hope I never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 Ik zoek haar ook en te vergeet zo lang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn. En God, ik heb je soms gehaald. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof.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 Op TV Z TV op kanaal 45! Zo. Oh. dat je me loslaat. en dat je morgen weer verder gaat maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als 结婚 Ik We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 Zes uur.